Vroeger kreeg je wel eens de tijd. Nu moet je hem gewoon nemen. Ik tem de tijd. Deel hem zelf in zoveel als ik kan. Het nieuwe werken helpt daarbij. Ontdek het met de tijdmanager. Op het LWS Radio 1. Langs de lijn. langs de lijn. Misschien zitten we in de auto omdat u dacht in de arena. Nou, ik geloof het wel. Het slot kunt u horen op de radio. Jack van Gelder en Bas Tichtler. Maar zit ook in de auto. Ik denk dat we luisteren naar de auto, wel aan de radio. Uh, 68 minuten gespeeld, 0-0 stand. Hadden jullie dit daar afgesproken, zo naar elkaar met een vingertje? Nee joh. <lacht> nee. <lacht> nooit het was gewoon werkweigering. Je moet er gewoon vragen morgenochtend om 9 uur op de zaak? Ja. <lacht> dat doe ik altijd graag. Paul ja. zit voor Vermeer en uh, die kan de bal weer het spel inbrengen. God. Er is niets gebeurd tijdens de afgelopen nou, vier minuten zijn dat het de waard is. Er zijn er wel twee in beweging gekomen. Misschien is dat leuk om te vertellen. Vlaar heeft de bal aan de voeten en heeft hem gespeeld naar de linkerkant. Naar Martins Indy. Nou, nu... Begint nu men begint nu ook te fluiten eindelijk hè, hier. Ja, uh, en dat is niet zo gek. Dat is nog rijkelijk laat trouwens. Van Ginkel houdt de bal Doet goed. in bezit trouwens. prima Tussen 2-3 tegen het anders in. Vindt de uitweg ook nog. Martins Indy. Bal voor het doel. Elia loopt er eigenlijk net al voorbij. Dan kan Mertenszakke die bal wegwerken. Krijgt hij de hulp van Heuvel dus. En heeft het Nel zelf al omdat die bal niet voor de voeten komt van Müller. Het balbezit heel snel weer terug. En kan het opnieuw komen via Jan Maat aan de rechterkant. Jan Maat uh, leek de, boel, uh, of de bal even te verspelen. Geeft de bal dan terug richting Nijsjö de Jong. Nijsjö de Jong aan de rechterkant van het veld en van de vaart. Nu is er wat meer ruimte. Omdat Nederland nu ook wat wijder staat. Uh, Schaken probeert dan langs Laam te komen. Maar dat lukt niet. Waardoor uh, de Duitsers weer overnemen. En via die het balbezitter is. En uh, uiteindelijk dan de opbouw kan beginnen bij Gundogan. Maar Gundogan die denkt er loopt iemand met me mee. Dus ik ga maar weer terugdraaien. Een soort uh, rotonde uh, waar hij uh, eigenlijk omheen draaide. Vervolgens gaat de bal naar de rechterkant van het veld naar Heuwe Dus Heuwe dus die uh, veel minder kan opkomen tegen Elia dan tegen Robben. Want daar was uh, in de eerste helft eigenlijk uh, het gevaar van komsten van die rechterkant. Nu is dat uh, in ieder geval dicht gemetseld omdat Elia bereid is om wat meer meters te maken. En ook wat sneller is uh, dan Robben in de verdedigend opzicht klaarblijkelijk. Waar het balbezitter nu even leek uh, voor Nederland. Maar de bal over de zijlijn gaat en uh, de Duitsers halverwege de eigen helft na het aanraken van de bal door van de vaart kunnen gaan inwerpen, doen dat bij Gundogan. Gundogan draait weer even terug, speelt de bal dan richting Hummels. Hummels door naar het middenveld, waar Bender is, Lars Bender, naar Heuwedes. Terwijl bij Nederland direct de invalbeurt te vermelden valt van Urbi Emanuelsson... die dan aan zijn 17e interland gaat beginnen, is het Hummels in balbezit. Hummels kijkt en ook daar bij de Duitsers is er geen enkele beweging... waardoor het zo moeilijk is om naar iemand te spelen met hetzelfde kleurshirt aan. Daar kijken we nu al 70 minuten naar van beide ploegen. Wat betreft deze wedstrijd is dat dus... Onvoorstelbaar vervelend. Met Emmanuel Welson, die er direct in gaat komen. En ook dat is een jongen à la Elia die nog wel eens wat peper aan de schoenen kan hebben. En natuurlijk uh, bij Milan een goede wedstrijden tegenwoordig speelt. Daar ook uh, komt. En makkelijk uh, schiet en gevaarlijk is. Dat bevalt eigenlijk allemaal best. Mertensak heeft de bal aan de rechterkant gebracht. Bij Heuwe die onder druk van Elia de bal nu terug speelt naar de keeper. Neuer. En nooit dan we weer naar Hummels uh, meegeeft. En Hummels die de bal nu diep speelt, dat is helemaal niet zo'n hele slechte bal trouwens. Daar wil Müller wel achteraan, maar die bal landt op de rand van het strafgebied in de handen, als je dat zo mag noemen van Vermeer. Ja, dat die zijn zijn handen, uh, ja. Mag je zo? <laughs> die net op tijd springt en ook nog even gedag moet hebben, blijf ik binnen mijn 16 meter gebied. Dat blijkt het geval, terwijl we op de monitor een shot zien van Edwin van der Sar aandachtig toeschouwen. Op de tribune natuurlijk nog altijd de man met de meeste caps in het Nederlands elftal. Balbezit voor Deels elftal. Martins Indi laat hem over de zijlijn lopen. Wil dan snel gooien, maar moet even wachten tot de dat er gewisseld wordt. Eruit. Van de Vaart gaat eruit. En dat betekent dat... Uh, op de positie, uh, zeg maar... Uh, waar Van de Vaart speelde direct Emmanuelson uh, naadloos uh, ingepast kan worden. Van de Vaart, uh, die denkt... maakt niet uit of het belangrijk is. Een EK, een WK, een vriendschappelijke wedstrijd. Zeg het maar, ik word altijd wel gewisseld. Dus uh, wat dat betreft uh, is er ook een uh, soort traditie... Dan krijgt hij een handje van de coaches en uh, denkt hij van het zal allemaal wel. Ik zou zo graag eens een keer een wedstrijd misschien 90 minuten willen spelen. In dit geval is het allemaal niet zo gek omdat uh, ook de clubs natuurlijk uh, er alle belang bij hebben. En zelfs de spelers ook om uh, geen uh, zware 90 minuten te moeten afwerken daar waar niet nodig. We en Rutelaar een... zegt nu op de bank wat zul je nou? Het lijkt me best leuk 70 minuten. Ja dat kan me iets voorstellen. Podolski komt binnen de lijnen bij de Duitsers. En dat betekent dat Nederland straks moet oppassen want uh, met Podolski. Er komt uh, in ieder geval een schutter uh, binnen de lijnen uh, van de Duitsers. Hij heeft er 44 in uh, liggen tot nu toe in uh, nationaal verband. Balbezit nu uh, voor de Duitsers die uitverdedigen. Wie eruit is gegaan voor Podolski heb ik zo snel niet gezien. Gutsen, Gutsen is eruit terwijl er nu Hens was van Muller en daar ook voor, voor gefloten. Balbezit uh, voor zelf al dus weer 18 minuten nog. Het zou een uh, pleister op de wonden zijn als die 18 minuten in een soort uh, spectaculaire sneltreinvaart aan ons voorbij zouden trekken. En dat we nog iets hebben om over na te praten als deze wedstrijd straks voorbij is. Want voorlopig hebben we dat niet. Balbezit bij 0 0 stad voor Nels Elftal via Kuit. Die zegt dat er een overtreding is gemaakt. Hens, denk ik, dan van de tegenstander, dat wordt niet gezien. Nels Elftal houdt wel de bal via opnieuw Kuit. En aan de rechtkant wordt dan Janmaat aan het werk gezet. Langs de zijlijn neemt de bal mee, maar niet langs de tegenstander. Is hem dan uiteindelijk toch kwijt via Laam. Overstapje is er van Mule. Balbezit daardoor voor Holpiet. hoog van de middenlijn, die fel op de huid wordt gezeten nu door de Jong. Die geeft hem nog een zetje mee, zo lijkt het. Want. De Duitser in kwestie stuit de zijlijn over. Maar de Duitsers houden wel aan de andere kant van het veld de bal. Waar wat ruimte gevonden is nu bij Bende. En waar Heuwe dus is doorgelopen. Wel bezit dus richting Thomas Muller. Komt er niet bij, omdat EDA goed mee verdedigt. En EDA kan dan drijvend met de bal aan de voet wat ruimte creëren. Met name voor zichzelf. Want nu loopt hij gewoon tegen een witte muur aan. En probeert een flikvlak, dubbele Rietbergen. En dan een achterwaartse sprong. Waar niemand ooit van gehoord had. Dat wordt in ieder geval niet de EDA genoemd in de toekomst. Dat raakt de bal vrij simpel kwijt. Dan is het. De bal bezit bij Heuwardus en uh, ook bij Mertensakker. Terwijl uh, we kijken of het Nederlands elftal uh, direct nog uh, andere wissels binnen de lijnen brengt. En ik toch echt heel erg benieuwd ben naar de reactie van Huntelaar na afloop. Want ik begrijp er hier helemaal niets van. En ik ben bang, hij ook niet. Terwijl het allemaal goed is doorgesproken. En iedereen zegt we uh, hebben alle begrip voor de situatie. Het is verstrekt normaal. Maar Huntelaar had toch in deze wedstrijd uh, wel in ieder geval uh, langer kunnen spelen dan. De maximale 17 minuten die hij nu nog zou kunnen spelen. Waar het niet dat hij überhaupt niet warm loopt. Balbezit van Hummels naar de linkerkant van het veld. Uh, halverwege de helft van Nederland is het Laam die versnelt. Laam die geeft een bal balrand 16 meter. Komt hij bij Podolski. Is hij uh, uiteindelijk uh, niet te belopen voor Podolski. Maar door uh, Vlaar uiteindelijk over de achterlijn gewerkt de bal. Waardoor we een corner krijgen voor de Duitsers. En dat zou best eens een gevaarlijk moment kunnen zijn. In ieder geval komen Hummels en Mertzakken weer mee van achteruit. Podolski glimlacht omdat hij voelt dat deze hoekschop in feite zijn verdienste is door het opjagen van Vlaar. En uh, als de twee centrale verdedigers zich hebben gemeld, gaat die bal indraaiend komen vanaf de linkerkant. Vermeer heeft die bal eigenlijk vrij makkelijk uit de lucht geplukt en heeft dan ook snel gegooid. Dat is een goede actie naar Emmanuelsson, die nu met twee Duitsers in de buurt een actie zal moeten maken. En om zich heen kijkt is er steun, dan eigenlijk zich verslikt in de actie en in plaats van... Nou ja, zeg maar even blind door te gaan. en te zeggen: ja, okay, Hij twijfelde of hij schaken van. kon aanspelen. Exact. Hè? En twijfel is het allerdomste, ja. want nu verzandt het in niks. Nee, en klopt. is de kans helemaal weg. Klopt. Overigens maakt uh, dat is misschien wel positief maar meer. Een prima indruk in het doel. Dat Wat ja. hij doet doet hij buitengewoon rustig en met veel vertrouwen. De ballen die hij pakt, uh, die, doet hij, uh, heel, uh, die pakt hij ook uh, echt met veel bravoure. En ook zijn voortzetting was natuurlijk net uitstekend. De Vrij in balbezit, naar Verginkel, Verginkel naar De Vrij... De vrijheid van de hoogte van de middencirkel. Aan de linkerkant is er wat ruimte. Maar wordt het ook gezien. Durft men dat ook. Met uh, Nigel de Jong nu. Nigel de Jong draait terug. Wordt opgejaagd. Uh, en werd even opgejaagd door Holby. Bal terug naar richting Vermeer. Vermeer naar de Vrij. De Vrij meter of tien voor de middenlijn. Draait met de bal weg naar de zijkant. Geeft hem dan in de middencirkel aan Kuit. Die er even wat heeft laten zakken. Nu wil Emmanuel zonder bal wel. Die krijgt we hem ook. Aan de linkerkant is de beweging nu ook bij Martins Indy. Die nu weet dat ook Elia daar staat. Korte 1-2. Maar het is in die moet dan door. Maar krijgt de bal van Elia eigenlijk slecht mee. Die legt hem totaal niet klaar neer. Integendeel, Duitsers verdedigen nu wel heel laconiek uit. Mertens krijgt een herkansing dat het de eerste combinatie met Gundogan mislukt. En dan komen ze er wel aardig uit trouwens met een aardig hakje van de Müller. Die dan zelf doorloopt aan de zijkant. De bal van Holby niet meteen terugkrijgt. Dan wil Bender dat wel proberen met een lange trap. En die bal is slecht en uit het lood en gaat over de zijlijn. En mag Nederland zelf al gaan gooien. Doet het via Vlaar met nog een kwartiertje op de klok. Plus wellicht wat extra tijd in een duel dat dus eigenlijk de hele avond al niet boeit. En er altijd op 0-0 staat. Ja, en bij die verkeerde paas was er ook weer een wegwerpgebaar van uh, Thomas Müller richting Bender. En uh, wat is die jongen in een paar jaar tijd veranderd. Terwijl er nu een hele goede opening is van de vrij naar de rechterkant van het veld. te Schaken. Schaken. Terwijl Jan Maat misschien kan assisteren. Janmaat krijgt de bal nu. Uh, een meter of twintig van het doel van uh, Nooyer af. In een korte combinatie. En dan gaat hij bijna. Nee. Goede beste combinatie van het Nederlands Elftal. Met de 1-2 uh, opgezet uh, door Janmaat en Kuit. Met een hele duidelijke Feyenoord-saus zou je kunnen zeggen. Want Kuit zie, blijf ik toch nog steeds zien als een uh, echte Feyenoorder. Jammaat en Kuit. En zij zorgen voor het verrassende moment met een geweldige redding van Neuer. En de corner van het Nederlands elftal is de schamele beloning van een mooie aanval. Ja, het was ook nog een Feyenoorder de Vrij die de aanval een impuls gaf. Ja. Eigenlijk was iedereen afhankelijk boos dat hij Van Ginkel over het hoofd had gezien. Maar goed, deze kans mocht er zijn. Deze hoek schop, trouwens niet, want die wordt weggekomen. De eerste paal door de Duitsers. Geen beste trap door uh, Urbier-Manuels-Hond verzorgd. En dan ligt de bal allemaal helemaal aan de andere kant bij Vermeer. Dat, en dat hoor je ook nu wel aan het publiek. Dat voelt al een beetje als een zwakte bot dat je een hoekschot neemt. En als die bal dan wordt afgeslagen, dat je helemaal terug uitkomt bij je eigen keeper. Nu wordt het vervolg wel goed gegeven trouwens. De lange trap van Vermeer op het hoofd van Kuit. En de bal naar Elia. die draait naar binnen. Elia die wil in de kruising schieten in de verre hoek. En ramt de bal met een noodgang werkelijk in de richting van die verre hoek. Maar schiet uiteindelijk een half meter over. Zo zijn er toch twee behoorlijke kansen te noteren. Voor het Nederlands elftal in de slotfase. En zou je bijna gaan hopen dat na die zwakke, vervelende, saaie, slaapverwekkende eerste 75 minuten... het duel in het laatste kwartier toch nog een wat ander aanzien krijgt. Ja, nou, want laat het duidelijk zijn, de, de slechtste films met een leuk einde... worden toch altijd in herinnering onthouden als... goh, het was best een leuke avond. Maar voorlopig moet er dan nog wel wat gebeuren. Want op heden staat er nog steeds die tussenstand van 0-0. En resteert ons nog 12 minuten plus misschien 3 minuten blessure tijd. Müller houdt de bal in uit hem binnen. Uh, maakt een overtreding tegen Elia's. Scheidt de fluit daar in tweede instantie voor. En zo krijgt Nederland een vrije trap de hoogte van de middenlijn. Müller blijft er nog even voor de bal staan. Uh, gooit de bal dan ook nog even weg. Ik zei het. Buitengewoon vervelend geworden. Een paar jaar geleden nog door Louis van Gaal bij het eerste elftal van Bayern München gehaald Toen had iedereen het over... Goh, wat een leuke speler. En dat is hij natuurlijk nog steeds. Maar hij heeft enorm sterrenduurs gekregen. Nu van de vrije opening aan de linkerkant van het veld Dat is niet goed. Heuwe dus kopt de bal dan goed terug richting Nooijen. En zo is die mogelijkheid om in ieder geval Elia in balbezit te krijgen voorbij. Dan krijgt Hummels het balbezit. Hummels kijkt naar wie er in de voorhoede misschien zo aardig wil zijn om te bewegen. Dat gebeurt eigenlijk meer aan de linkerkant van het veld bij Laam. Maar de bal gaat aan de rechterkant van het veld naar Mertensacker En dan gaat hij weer richting Heuwe. Dus Heuwe dus 10 meter voor de middellijn aan de rechterkant van het veld. Speelt de bal richting Bender. En Bender weer rustig terug richting Mertensacker En zo was even die impuls. Wat door Nederland werd ingegeven in deze wedstrijd, is die weer weg. Omdat de Duitsers weer gaan temporiseren en daarmee het balbezit hebben. En bij Nederland de pit er weer uithalen, voor zover aanwezig. Balbezit voor Mertenshakker, centrale hebben de Duitsers. De twee coaches zijn weer gaan zitten. Van Gaal, die zit eigenlijk de hele avond al meer of meer. Leuven is wel af en toe even gaan staan om te kijken of hij daarmee zijn manschappen wat beter zou kunnen aansporen. Dat was dus wel nodig ook. Twee zijn niet zo vriendelijk voor elkaar geweest. Eerst zei Van Gaal, Van goh, ja Leuven heeft eigenlijk nog niet zoveel gewonnen. Dat betekent dat je niet automatisch een toptrainer bent op de vraag of Leuven dat zou zijn. En even later zei Leuven een dag later, die had het uiteraard gehoord. Van Gaal, dat, uh, moet, die moet zich eerst maar zorgen maken dat hij zich met zijn land kwalificeert. Dat is in de vorige keer geloof ik niet gelukt. Terwijl van Ginkel nu een bal wil aannemen. Stonden ze voor wil. de wedstrijd buitengewoon vriendschappelijk met elkaar te praten. Oké, oh, okay, nou dat is, dan, dat is dan goed ja. nieuws. Wat dat betreft uh, mag je ook wel een keer iets zeggen wat niet altijd even vriendelijk is. Maar blijkbaar heeft het geen Diepe wonden geslagen bij de twee heren. 10 minuutjes nog te gaan in de wedstrijd. Balbezit voor het NL zelf dan, rechterkant. Vermeer zet Jan Maat aan het werk. Die loopt nu de Duitse helft op. Krijgt dat te maken met Gundogan. Krijgt dat ook te maken met Schaken. Die nu pas de diepte in loopt. Als de bal eerst naar Van Ginkel gaat. Die draait dan ook weer terug en weg. En levert de bal in bij de Jong. Wel leuk om te zien hoe Van Ginkel vrij onbevangen in de wedstrijd is ingevallen. De debutant. Wat dat betreft hebben de debutanten Vermeer en Van Ginkel tot op dit moment een behoorlijke indruk achtergelaten. Jan Maat aan de rechterkant van het veld geeft de bal niet goed. Want de Laam kan erbij komen voordat Schaken aangespeeld kan worden. Dan is er een hensbal van Janmaat. Waarvoor ongetwijfeld ook gefloten gaat worden. Zodat de Duitsers halverwege de eigen helft aan de linkerkant van het veld een vrije tap kunnen gaan nemen. En Laam zal zich daarmee gaan belasten. Speelt de bal nog hummels. Laatste tien officiële speelminuten van deze wedstrijd. Stand nog steeds 0 tegen 0. En de balbezit van Noyer gaat richting Mertensakker. Ja, wat kan je zeggen over deze wedstrijd? Eigenlijk niks. Zoals gezegd, de trainers zullen er ongetwijfeld nuttige dingen uithalen. Maar daar hoef je in dit geval geen 50.000 mensen mee lastig te vallen. Want zo erg is het eigenlijk wel. Er is zo weinig te zien. Er is zo weinig uh, ja, inspiratievol voetbal van, uh, van beide kanten. Het is zo van heel blijven. Het is zo van ontzag. Het is zo van ik blijf stilstaan. En misschien dat ik het stand wat kan doen, waardoor het buitengewoon vervelend is... en van een echte krachtmeting echt, eigenlijk helemaal geen sprake is. Lars Bender gaat eruit en dat betekent dat uh, zijn tweelingbroer Sven Bender erin mag komen. Dat is op verzoek van de Duitse commentatoren... die de jongens vrij moeilijk uit elkaar schijnen te houden. Zitten we in de 81ste minuut van de wedstrijd... en uh, is uh, de tweeling nu uh, afgewisseld. Wel bijzonder om uh, als tweeling in ieder geval uh, in de Duitse formatie uh, te kunnen spelen. Balbezit in ieder geval uh, ook voor de Nederlanders. De inworp is genomen. De vrij in balbezit doet hij uh, vrij lang over. Ter hoogte van de eigen, eigen 16 meter gebied. Moet uh, Vlaar een beetje oppassen. Want er komt nu achter hem iemand. En Nigel de Jong moet dan ook weer terugspelen. Maar dan neem ik aan dat uh, Vermeer zegt van uh, ik vind hem wel mooi zo. Ik speel hem verder naar voren. Ja, hij had beter de andere kant kunnen kiezen denk ik. Want daar stond Janma totaal vrij. Hij kiest voor de linkerkant. En dan staan eigenlijk en Martens Indy en ubi Manuel in de dekking. Kortom daar... Was eigenlijk de ruimte niet. Nou loopt het goed af omdat die bal via een van de Duitsers over de zijlijn gaat. en het Nederlandse Elftal balbezit heeft na de ingooi via Elia die de handig uitdraait. Emmanuel Son even met een korte balbehandeling dat de bal neerlegt voor de Jong. De Jong daar. Jan ligt wat ruimte nu op de rechtervleugel. Ook Schaken staat daar natuurlijk nog altijd. Van Ginkel komt voor het doel. Schaken moet een actie maken, moet een voorzet geven. Schiet tegen Laam op en regelt dat een hoekschop voor het Nederlandse Elftal. De koppers mogen komen. Vlaar sterk in de lucht. De Vrij komt mee. Nigel de Jong komt zich daar melden. Dat is nog niet echt een goalgetter in Oranje. Hij maakte er één Eén, ooit, ja. IJsland, uit. Maar hij staat er wel helemaal matroos van de penalty stip. En Kuit die nog maar wat opzweet, Martins Indy. Ook dat is natuurlijk eentje die bewezen goed is in de lucht. De corner wordt genomen van de, de rechterkant van het veld. Uh, er wordt een indraaiende bal. Even kijken of daar iets uh, uit tevoorschijn kan komen. De bal uh, komt uh, ter hoogte van uh, het uh, doelgebied. Komt hij nog een keer bij Kuit. Kuit komt door. De Jong krijgt de bal dan bijna voor zijn tweede treffer uh, op uh, zijn hoofd. En die bal gaat meer omhoog dan naar voren. Bal uh, nog steeds in Nederlands balbezit. Wordt weggewerkt dan in de defensie van de Duitsers. En dan is het Jan Maat die uh, eenzaam de bal moet oppakken. Overigens met Janmaat moet ik ook iemand noemen... die ook veel meer peper in de wedstrijd heeft gegooid... dan Van Rijn in de eerste drie kwartier. Wat dat betreft is dat uh, best een... Uh... Behoorlijke wissel geweest van Van Gaal. Balbezit nu door het van de middellijn. De Vrij opent aan de rechterkant van het veld. Doet dat richting Schaken. Schaken, bal op de buik. Met twee, drie man voor prefereert de bal even terug te spelen. Bij Nederland lijkt er niets meer gewisseld te worden. Bij Duitsland zeker wel. Want Schurler komt direct binnen de lijnen. Maar voorlopig is het nog niet zo ver. Omdat Nederland balbezit houdt met de Vrij. En over de middellijn is er ruimte aan de linkerkant van het veld. Maar nog wel zo'n iets te snel. De Duitsers nemen over. Er komt de bal aan de rechterkant van het veld uit, via Heuvel, dus, die hem dan weer het centrum speelt. Dan wordt hij opgepikt door Dat Van Ginkel, die hem eerst wel heel netjes van Sven Bender afpakt, maar dan inderdaad slecht naar de rechterkant speelt. Balbezit voor de Duitsers weer even. Overtreding dan nu voor Jan Maat, die zijn tegenstander nu tot op de eigen helft, tot ver op de eigen helft zelfs opjaagt. Maar een overtreding maakt en een vrij schot krijgt Schuurle, daar komt hij dus van Leverkusen komt dan voor Thomas Muller in het veld. En uh, daar gaat nog een fluitconcertje bij gepaard van de mensen die hier in het stadion zitten. De Arena is zo goed als uitverkocht. En ik vermoed toch, maar dat mag duidelijk zijn dat het leeuwendeel van deze mensen toch licht dat naar huis gaat. Want er is gewoon niet zo heel veel te zien geweest. We hebben daar eerder over gehad. Trainers zullen het dan op hun manier ook wel weer interessant hebben gevonden. Maar ik vraag me dan altijd af hoe interessant iets geweest is. Als je een wedstrijd in zo'n laag tempo zonder druk eigenlijk uh, rustig uit kan spelen. Want ik denk dat de meeste bij wijze van spreken uit de eredivisie... hier gewoon overeind waren gebleven. Kortom, wat word je er nou eigenlijk wijzer van? Hoe dan ook. Hummels heeft de bal gekregen van Merterzakken. dat zijn de patronen die we vaker hebben gezien. Daar komt zoals altijd ook de heer Gündo kan zich wel weer laten zakken. Die verstuurt nu een diepe bal die te ver gaat. En in de looprichting wel van Schurle komt. Maar meer dan de looprichting is het ook niet. Nee, is het zeker niet. Balbezit balbezit nu voor Vlaar. Vlaar speelt de bal naar de jongs. De Jong speelt de bal uitstekend naar de vrij, want die staat helemaal vrij. Maar die staat dan ook nog een keer toch wel vrij dicht bij zijn eigen 16 meter gebied. Maakt nu een goede beweging waardoor hij zich vrij speelt. Richting Vlaar. Vlaar dan naar de linkerkant van het veld, Goeie bal richting Emmanuel Wilson Tussen twee mensen door. Waardoor er misschien wat ruimte ontstaat. Die aan de rechterkant verder gestalte kan krijgen. Die ruimte. Omdat Jammat daar komt. Schaken staat nu achter de bal. Waardoor Jammat even terug moet. Bijna de bal kwijtraakt. De bal dan naar de Jong speelt. Opening naar de linkerkant. Nu wordt er wat sneller gewisseld van kant. Dat zou toch niet zo moeilijk zijn geweest. In de voorgaande 84 minuten. Ook voor de Duitsers. Want dat is eigenlijk zelden of nooit gebeurd. Omdat men eigenlijk geen risico heeft willen nemen. Niet uiteindelijk af Afgeslacht worden door een counter. Zowel, uh, zowel voor de ene als voor de andere partij heeft dat gegolden. Men heeft heel weinig uh, geriskeerd. Misschien dan nu met uh, een balletje van Emmanuel Wilson. Dan uh, bij, bij Elia. Elia in het 16-meter gebied moet die bal geven. Komt uh, niet langs Heuwe, dus Komt lang, wel langs Heuwe, Dus Bal over de achterlijn. Bal niet over de achterlijn. Wel of geen corner. Nee, gewoon achterbal. Lekker fris voor. Ja, leuk hè. Spannend. Komt ook leuk. denk dat we toch even kijken hoe het afloopt. Dale's <laughs> nee, elftal is in ieder geval in de laatste. 10 minuten wel wat vaker op de helft van de Duitsers te vinden. En heeft uh, de wedstrijd in die zin een beetje naar de hand gezet. Dat, uh, nou ja, Je zou kunnen zeggen Oranje de laatste 10 minuten wat meer de regie voert. En de lakens uitdeelt zonder dat dat nou levensgrote kansen oplevert. Maar de dreiging is er in ieder geval wat meer aan die kant te zien geweest. bal zit nu wel weer voor de Duitsers. Hummels met de zakker. Het heel al met uh, Kuiten Nu Manuelson probeert daar wat druk te zetten. En dan moet Kuit achter de volgende aan die de bal heeft. Dat is namelijk van Merterzakken naar Hummels. Komt er een klein driehoekje op het middenveld via Bender. De tweede Bender dus. Terwijl er nu bij de Duitsers nog eentje klaar staat om in te vallen. Dat is Roman Neustetter van Schalke. Die te elfde uur bij de selectie is gehaald. Um, nou ja, oké, okay. die gaat dan nog zijn minuten pakken in dit duel. En gaat dan komen voor Holtby, het zijn ploeggenoot bij Schalke. Ja, de Oudstetter zijn meestal leuker dan de Neustetter. Is in ieder geval uh, Holtby uh, er uh, nu uh, uit. En uh, komt inderdaad die er erin uh, van Schalke. Met uh, het balbezit nu voor uh, Vlaar. Terwijl we in de slotfase zitten van deze wedstrijd. Die dan in ieder geval in de boeken gaat als een gelijkspel. Tussen het Nederlands zelftal en het Duits zelftal. Terzij er nu wat gebeurt. De bal van Jamaat is wat te hard voor schaken. Hummels loopt dat gat dicht. En via Laam en Hummels verdedigt men uit. bal is nog niet helemaal weg. Wordt dan ver naar voren geknald. Waar Nacho de Jong na een stuiter de bal door moet koppen richting Martins Indi. Dat doet hij. Martins Indi speelt dan de bal vrij sterk terug richting Vermeer. Leek even paniekerig, maar er zat genoeg overtuiging aan de bal. Nacho de Jong nu in balbezit. Aan de linkerkant van het veld is Martens Indy aangespeeld. Die staat op de middenlijn, kan de bal meegeven aan Elia. Die heeft de man in zijn rug, kaats hem terug op Martens Indy. Martens Indy, kaats hem dan op zijn beurt, laat hem eigenlijk lopen voor Vlaar. En uh, die geeft hem dan wel mee aan de vrij. Daar loopt Podolski wel tussen, maar is de enige van de Duitsers die daar wat druk zet. Het mag niet eens druk zetten, heet eigenlijk. Dan komt er een diepe bal op het hoofd van Heuvel. dus makkelijk teruggekopt. Nou, de keeper die bal was uiteraard bestemd voor Edea. maar kan daar bij na niet in de buurt. Bal uitgerold door de Van Noeier. Huntelaar staat op onweer. Hoor. Ja, oh, je zit op de monitor te kijken. Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, maar dan ben ik wel benieuwd wat dan de afspraken zijn geweest. Ja, dat begrijp ik ook niet helemaal, want hij, hij twittert ook. En hij uh, maakte de laatste uh, twee dagen een bijzonder opgewekte indruk. Uh, Leuke strandwandeling gemaakt, mooi. We gaan nu naar het stadion, of we gaan nu naar het hotel, uh, zei hij vanochtend. Ik heb er zin in. Dus ja, het uh, is of het toneelspel, of hij is buitengewoon teleurgesteld. In ieder geval nu, de bal uh, van Bruno Martens die richting Elia is niet goed. Althans, is wel goed, maar... Uh, EDA staat dan uh, buitenspel. Waardoor er uh, van enige gevaar, zou er sprake van zijn, uh, geen uh, sprake meer is om de doodafhouder reden Dat het wordt afgefloten. En dat Nederland en Duitsland dus uh, afsteven op een bloedeloze 0-0. Je zou bijna zeggen, twee van dit soort ploegen. Als je dan toch uh, zoiets hebt van, nou ja, we gaan er niet al te veel in doen. Maak er dan 2-2 van. Maar zo makkelijk is het allemaal niet meer, blijkbaar. En uh, zo gaan die ploegen dus afsluiten op een... Uh, ja, op een trieste avond eigenlijk in een 0-0-stand. Nog één dingetje over Huntelaar. Van Gaal uh, maakt altijd al in een vroeg stadium als de spelers bekend wie er speelt. Ja. En bovendien, het stond in de krant vanochtend. Dus blijkbaar Zij is het gisteren al gister... getraind. Ze gister... getraind. Hij moet getraind. dat geweten hebben. Dus dan is het inderdaad een beetje het toneelspel geweest. Ja, alhoewel ik van een collega van ons hoorde dat de Krul gisteren getraind zou hebben. Uh, en, en die was weer verbaasd dat ze meer erin stond. Nou ja, er zijn genoeg vragen in ieder geval na afloop. Uh, meer vragen dan antwoorden, denk ik. Uh, in ieder geval, het antwoord is niet door de beide teams gegeven in deze wedstrijd. Die zo ongelooflijk bloedeloos is. Ik heb zelden een ontmoeting tussen Nederland en Duitsland zo vervelend uh, gezien. Want het verleden jaar, oké, okay, werd Nederland zelf afgedroogd in Hamburg. En hebben wij onszelf... Uh, vertwijfeld afgeroepen hoe, gro uitgeroepen van, uh, hoe groot de achterstand van Nederland is op Duitsland. En we hebben genoten toe van de Duitse elftal. Zoals gezegd, heel veel mensen ontbreken bij de Duitsers. Er ontbreken natuurlijk ook wat bij Nederland. Maar je kan toch wel met, meer met je hart spelen. Maar het blijkt dat dit soort wedstrijden dan eigenlijk totaal geen zin hebben. Ploegen staan uh, vlak voor de winterstop met nog een paar wedstrijden in de Champions League en Europa League in de competitie. En men heeft zoiets van ja, we gaan ons hier toch niet bovenmatig inspannen. De maanden bovendien waarin uh, veel spelers lichte pijntjes hebben, blessuretjes, waarin het druk is en waar je geen risico wil nemen. Ja, maar dat geldt ook weer in februari als we tegen Italië spelen. Dat geldt weer later in, de, in het seizoen als uh, de ontknoping in de competitie komen. En in het begin ben je nog niet fris. Die, die augustus nee, is er, al, is er uit, al uit tegen België en dan, nog, en dan krijgen we nog de trip richting uh, China en Indonesië. Daar waar, we geld op halen. Uh, Daar gaan een hoop spelers ook voor Jong Oranje uitkomen en een aantal zullen <tus> pijn hebben. En, nou ja, goed. Kortom, uh, het is niet altijd even leuk. We hebben het de laatste Maanden wel leuk gehad met het Nederlands-team. Omdat er een nieuwe fase is ingegaan en je echt in spanning hebt gezeten. Hoe doen we dat tegen Hongarije, Turkije en Roemenië bijvoorbeeld? Dat was leuk. Dan kan je ook. Uh... Echt euh, blij zijn met een goal. Maar u hoort het aan het publiek. Het is gewoon letterlijk een aanfluiting. En het is eigenlijk een schande dat je voor dit soort wedstrijden mensen het geld uit de zak kloppen. Ik kan niets anders zeggen. Er staat er nog bij de Duitsers zijn klaar. Draxler om in te vallen. Weer eentje van Schalke. Omdat die bal maar niet buiten gaat. Want die Duitsers daarom worden er ook gefloten. Spelen nu al een minuut of anderhalf lang rustig die bal achterin rond. Is nu Leuf zelfs naar de kant gegaan. Alsof hij wil zeggen schiet hem dan desnoods maar buiten. Want ik vind dat Draxler er nog in moet. Want de bal blijft binnen. Podolski heeft uh, de bal er weer eens opgepikt. De klok gaat naar de 91 minuten. Bij 92 gaat het fluitje van de scheidsrechter voor het laatst klinken. Dus of Draxler er nog in komt vraag ik me echt af. Dan kopt de Vlaar een bal half weg. En dan komt hij voor de voeten Oei. van en bijna een goal van Royce. Die de bal uh, vanaf een meter of 14 uit een beetje lastig lastige hoek. Want er staat wat aan de rechterkant van het veld. In één keer op het doel jaagt maar ruim over het doel van Vermeer schiet. Ja, Royce gaat eruit. En uh, Draxler komt er nog in. In dat wat de laatste seconden van deze wedstrijd zullen zijn. Seconden die wegtikken. En dat is me eigenlijk het meest positieve wat je kan zeggen. Als iets wegtikt, dan zit er nog iets van snelheid in. Zelfs in deze wissel, in de laatste wissel, in die slotseconde van deze wedstrijd zit geen enkele haast. De Kroos, die uh, gaat heel rustig richting de zijkant, miste deze geweldige kans nog. Waardoor het zal je toch niet gebeuren, de Duitsers weer na een uh, 93 minuten zouden winnen in de slotfase. Alhoewel daarna de 4-0, 4-4 situatie tegen Zweden wel enige verandering in is gekomen. Is het balbezit voor Oranje, zal de scheidsrechter nog een paar seconden laten spelen en dan is het afgelopen. En dan heb ik zitten kijken naar een beschamende vertoning tussen Nederland en Duitsland. Ja, eentje die niet leuk, niet aantrekkelijk, uh, uh, eigenlijk niks was. en Waarvan we dan maar uh, gelukkig zijn dat dat over 20 seconden voorbij is. Omdat dit geen duel is dat we nog lang zullen onthouden. Het elftal van Gaal scoort niet. Dat is onder Van Gaal in ieder geval sinds de tweede periode ook nog niet gebeurd. Terwijl Martens die nog een keer een luchtduel aan moet. En vervolgens uh, wordt geklopt eigenlijk door Sjurle. Die komt de bal over de zijlijn en dan mag het zelfs zelf nog een keer gooien. Zal de scheidsrechter eens op zijn klokje kijken tot de conclusie komen dat de 92 minuten die ons beloofd zijn er in feite wel op zitten. Sterker nog, daar is het fluitje. En niet alleen van de scheidsrechter. Want het was niet best, het was niet leuk, het was saai, het was slaapverwekkend. En we zijn blij dat het voorbij is. Lido Left the shack But that was all van uh, Bos Skaggs. van Groenendijk. Ik, moet je er een beetje bij trekken? Nee, nee, want ik vind dat heerlijke muziek, man. Ik was eigenlijk gelijk wel helemaal bij de les. Oh, toch wel? Bos Skaggs. Ja, de vijf, ja de vijf, inderdaad. De 45 minuten daarvoor was je niet bij de les te krijgen. Jawel. Nou. Nee, maar ik pleit voor afschaffen van oefenwedstrijden. Dat doe ik al heel lang. Ik uh, ben daar uh, altijd heel uh, ja, rigoureus in. Ik, ik vind oefenwedstrijden vind ik het meest vreselijke wat er op televisie kan komen. En ja, dat, uh, dat is vanavond weer een keer bewezen. Maar bedoel je dan met afschaffen dat ze niet meer gespeeld worden... of dat we ze gewoon niet meer op televisie moeten uitzenden? Nou, dat laatste. Uh, dat is misschien beter. En dan, ja, dan moet je er ook, uh, vind ik, zo ver in gaan... dat je moet zeggen, joh, uh, het is gratis. Je gaat niet meer betalen voor zo'n wedstrijd. Okay. En uh, wie erheen wil, die gaat er naartoe. De radio mag er nog wel bij? Nou, laten we dat dan wel doen. Want er zijn altijd mensen die het willen horen misschien. Maar... Ja. En misschien dat Jack met zijn... Uh, en, en, ja, en Bas, die kunnen daar meestal nog wat van maken. Maar het is gewoon niet zinnig. Het heeft geen enkele zin wat mij betreft. Al ja. denkt uh, waarschijnlijk de, trainers, ja, de trainer van Gaal daar anders over. Want ja. hij heeft toch weer mensen aan het werk gezien. Maar voor mij heeft het in ieder geval geen zin. Ja, we hebben het even opgezocht. Het duurste kaartje was volgens mij... Uh... Voor zover wij dat konden zien op de site van de KVB was 65 euro. De goedkoopste was 25 euro. Ja, er zitten misschien nu al mensen in de auto die misschien 100 euro voor zijn avond hebben neergelegd nou, Dat is toch uh, in totaal. Uh, heel veel geld in deze tijd van crisis. En ja, dat uh, kun je wel anders besteden. Maar kan je het voorkomen? Nou nee want het, uh, als je allebei al een karre vracht aan spelers mist. Um, dat zijn toch vaak de topspelers waar mensen voor naar een stadion komen. En ja, bij, aan de Duitse kant uh, ja, is de waslijst nog groter als aan onze kant. Ja, maar voor ons met de spelers die hier nu lopen mag je toch wel verwachten dat er een ja, leuke spelers, wedstrijd op de mat wordt gespeeld. Spelers kunnen nog zo praten um, dat ze dat allemaal geweldig vinden om in interland te spelen. Maar het gaat nergens om. En dat stralen ze uit. En het moet om het echie gaan. En dan krijg je ook vaak leuke wedstrijden. Maar dit in een druk programma met, uh, met wat, wat, wat al gememoreerd werd. met zoveel wedstrijden. Ja, dan heeft het geen zin. De laatste statistieken die ik heb gezien. misschien dat ze tegen het einde iets zijn veranderd. waren drie schoten op doel. Ja, voor beide ploegen. Maar dat zegt genoeg. Um, je hebt je heb vaak als speler. Heb je ook iets extra's nodig. Hè? Je, je, je moet dat, dat, het, ja, dat beetje adrenaline. dat moet ergens vandaan komen. En je weet dat het vriendschappelijk is. Um, ja, het mag niet, maar het gebeurt toch. Ja, dat spelers dan altijd uh, maar voor 80% gaan en niet voor 100%. Maar dat moet je als trainer toch ook wel een beetje op kunnen fokken? Dan, uh, voor Jawel, de nee, dat, uh, natuurlijk, dat probeer je ook als trainer. Ik heb het zelf ook wel uh, gedaan. En Hoe doe je moet, dat dan? Nou ja, je probeert natuurlijk toch het belang uh, aan te geven van zo'n wedstrijd. En maar dat spelers dus voor hun kans moeten gaan... Om, om bij die definitieve selectie te horen voor Brazilië. Er zijn natuurlijk veel concurrenten. Maar onbewust uh, weet je toch... Het is, uh, ja, het is niet om het eggy. En ja, dat zie je altijd terug in dit soort wedstrijden. Veel wissels. Uh, ploegen die uh, nog nooit samen hebben gespeeld. Uh, geen automatismes. Maar vooral geen, uh, ja, geen pit. Geen genoeg. beleving. Geen, geen beleving, geen bereidheid. En dat soort teksten. Ja, dat mis je altijd in dit nee. soort wedstrijden. We gaan even naar uh, uh, Ronald van der Geer. Die kan verhaal gaan halen bij uh, Ron Vlaar. Ja, Ron, net uit de kleedkamer, net na deze wedstrijd, wat is je, wat is je eerste gevoel? Uh, ja, het was uh, geen makkelijke wedstrijd. Uh, met name in de eerste helft, heel veel beweging. En uh, ja, we zijn denk ik een paar keertjes goed weggekomen. Maar je hebt twee keer een bal van de lijn. Uh, ja, uiteindelijk 0-0 tegen Duitsland, dat is, uh, dat is helemaal niet zo'n slecht resultaat. Ze hebben gewoon een, een hele goede ploeg.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 Is dit uh, een vriendschappelijke wedstrijd? Geeft dat het Nederland-Duitsland gevoel wat je ja, hoort te hebben bij Nederland-Duitsland? Of is dat toch anders? Nou ja, je weet de rivaliteit. Maar ik denk dat het de afgelopen jaren wel uh, wat uh, gematigder is geworden, zeg maar. Dus veel respect voor elkaar. En uh, ja, goed, ze hebben een goede resultaat gehaald de afgelopen jaren. En een, uh, ja, het is gewoon een goed elftal met veel voetbal, fysiek... En uh, ja, dat, uh, dat is gewoon een goede ploeg. Wat mij opviel is dat er eigenlijk heel weinig echt uitgespeelde kansen zijn geweest in dit duel. Dat klopt. Uh, ja, ik denk ook wel dat we als ploeg goed verdedigd hebben. Uh, eerste helft een paar momentjes. In de tweede helft eigenlijk geen moment meer uh, dat het gevaarlijk werd volgens mij. Dus uh, ja, dat, uh, dat is gewoon goed. Jij staat hier eigenlijk best met een goed gevoel. Ik hoorde uh, na de 90 minuten, ik stond toen al hier beneden in streamend het fluitconcert, dat, dat moet dan pijn doen. Nou ja. Ik kan me voorstellen dat uh, het publiek misschien wat meer had verwacht. Maar uh, ja, kijk, uh, het is niet anders. En, uh, je, je, moet, je moet niet vergeten dat je een goede ploeg speelt. En uh, dat we goed georganiseerd hebben gespeeld. Dat we daardoor weinig hebben weggegeven. Alleen ja, we hadden misschien wat meer initiatief moeten tonen. Maar ja goed, uh, uh, uiteindelijk is het 0-0. Als het er niet in zit, zit het er niet in. En dan moet je tevreden zijn met die 0 die je houdt achterin denk ik. Ja, maar dat, dat is één ding wat zeker is. En uh, ja, misschien dat je dan nog een momentje creëert. Dat hebben we ook wel gehad, tweede helft. Een paar uh, mogelijkheden. Ja, jammer dat die er niet in gaan. Je ziet, uh, jij zegt net, we zijn groeiende, hè? Je speelt toch wel steeds in een andere samenstelling. Bondscoach is aan het zoeken. Waaraan merk je dat je groeiende bent? Nou ja, de resultaten daarin in de WK-kwalificatie helpen daarin. En, en, en, en daarin uh, heb je gewoon uh, elke keer verdiend gewonnen. En, en, en ja, daar zie je dat er gewoon een stijgende lijnen zitten. Dat we heel weinig weggeven uh, in het voetbal, maar ook in de standaard situaties. En dat is een positief gegeven. En, uh, ja, dat, dat is iets om op te bouwen. Dat is heel belangrijk, die stabiliteit voor een elftal. En uh, ik ben het met je eens als je zegt uh, ja, dat, uh, dat we wat, uh, wat meer moeten gaan voetballen. Maar uh, dat, je, moet, uh, niet, uh, je moet Duitsland niet onderschatten. Die hebben gewoon een goede ploeg. Die speelden ook heel gegroepeerd, heel compact. Dus het was ook moeilijk. Trainer, tot slot noemde dit ja. een eikpunt. Uh, voelde jij dat ook zo? Nou ja, elke wedstrijd ging zoeken. Hè? Tuurlijk. Uh, deze, dit kaliber tegenstander hebben we uh, sinds de nieuwe bondscoach nog niet gehad. Um, ja, elke wedstrijd is wat dat betreft een test. En uh, in de druk uh, in de WK-kwalificatie zijn we heel goed mee omgegaan. En nu uh, een wedstrijd tegen Duitsland. Ja, dat, uh, dat, dat zijn gewoon elke keer uh, inderdaad goede meetpunten voor iedereen. Goed, dat was uh, Ron Flaar. Uh, <coughs> ja, Wat viel jij op, vond? Nou, ja, ik ga nog een stap verder. We moeten ook geen interviews meer doen. Oh. Um, dus, en geen oefenwedstrijden en ook geen interviews. Want ja, weet je, het is allemaal, het is allemaal zo simpel. Um, je, je, ze kunnen ook niks zeggen natuurlijk. En, ja, ze staan daar net na zo'n wedstrijd. Maar mensen die gaan niet voor niks uh, met een stream- en fluitconcert weg. Dat, dat, dat geeft heus wel iets aan. En het is gewoon niet leuk om naar te kijken. En, ja, hij heeft vier keer gezegd dat het een hele goede ah. ploeg is waar ze tegen speelden. En dat ze goed verdedigend hebben gespeeld. Goed georganiseerd. Nou, en niks dat, hebben weggegeven. Dat klopt, ja. Want er is ook door beide ploegen vrijwel niks gecreëerd. En ja daarom speel je 0-0. Maar ja, het is, uh, ja, België was natuurlijk 4-2. Dat was een, een wedstrijd waarin heel veel fouten werden gemaakt. Dat is vanavond niet gebeurd. Als hij dat bedoelt, dan klopt dat. Maar ik vind het er absoluut geen uh, graadmeter. Hij zegt, dat viel me ook op, hij zegt stabiliteit is belangrijk voor het team. Ja. Ik neem aan, even nu, dat hij bedoelt de stabiliteit in uh, het weggeven... zoals hij zegt, uh, tijdens, uh, in de voetbalsituaties en in de standaardsituaties. Uh, maar als hij bedoelt uh, uh, dat er stabiliteit moet zijn in uh, de opstelling... dan, ja, dan nou zie ik ja, daar niet echt stabiliteit in. Verdedigend kun je misschien wel zeggen dat daar al een klein beetje lijn in zit. Maar Je kan best zeggen dat Vlaar het stokje over gaat nemen van Matthijssen. Daar geloof ik wel in en dat dat een centrum gaat worden met Heitinga... en dat de backs, Martens Indy, nou, die, die doet het goed, ontwikkelt zich goed... kan prima aan de linkerkant spelen... en dat het dan op rechts zal gaan tussen Jan Maat en Van Rijn. zover kun je wel inmiddels zeggen dat die verdediging... dat geloof ik wel, en dat is wel uh, stabiliteit, dat klopt wel. Ja. Wie, wie, wie, uh, als je dan toch naar lichtpuntjes moet gaan zoeken van, uh, van vanavond... Wie, wie sprong er dan uit voor jou? Nou, het was in ieder geval leuk natuurlijk om, om Elia weer een keer te zien... aan die, aan die linkerkant invallend. Uh, die toch een hele moeilijke periode heeft gehad bij Juventus. Niet, niet gespeeld heeft. Overstap heeft gemaakt naar Werder Bremen. Die daar best wel weer uh, zijn draai uh, een, een beetje gevonden heeft. Vanavond weer voor het eerst... Uh, ja, dan zie je toch dat je initiatief neemt altijd. Zijn acties durft te maken, daar ook wel van. En uh, ja, het leuke is natuurlijk ook dat Van Ginkel beloond is voor zijn uitstekende seizoen bij Vitesse. En, en dat is ook wel weer goed nieuws voor de Nederlandse competitie. He, wij, wij hebben wel eens kritiek he, met z'n allen op die competitie. Maar ja, je wil wel eens, uh, als je gaat vergelijken, ik zie veel wedstrijden ook in Engeland. Maar daar word je ook niet altijd vrolijk van. En dus wat dat betreft um, zien wij wel een Nederlandse competitie... waarin toch steeds wel weer jongens doorkomen. Ja. Goed, we gaan weer naar de Arena. Ronald van der Geer met de bondscoach. Ja, meneer Van 0-0 tegen Duitsland. Wat is uh, uw mening na 90 minuten? Dat uh, Duitsland de eerste helft domineerde... en dat wij uh, in de tweede helft wat dominanter waren. En uh, ja...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 En, uh, ja. en Duitsland heeft gewoon een hele goede ploeg. En als je dan uh, een, een uh, verdiende 0-0 speelt, ja, dan ben ik best tevreden. Het heeft ook misschien wel met Durf te maken. Hè? Die Durf kwam gedurende de wedstrijd. Ja, maar het heeft ook te maken met, uh, met de balvastheid van het Duitse team. Al die spelers zijn balvast en wij waren in de eerste helft niet. Zo uh, kort doorgesloten als in de tweede helft we hebben, veel beter, uh, hebben we veel beter uh, de mensen opgepakt. En dan zie je ook dat die balvaste mensen van Duitsland het wat moeilijker krijgen. En uh, uh, ja, ik zou zo graag willen spelen in, in balbezit zoals de Duitsers in de eerste helft. Dat moet ik eerlijk zeggen, want dat vond ik een genot om te zien. Nou, dan blijft er in nog wat te wensen. Uh, Aflaai gaat eraf. Wat is er met hem? Ja, hij schoot op doel en toen kreeg je uh, een uh, steek uh, in, in zijn uh, bovenbeen. Ja, dat moeten we afwachten. En uh, uh, ja, dat moeten we echt afwachten. Ik bedoel, uh, dat kan ik op dit moment helemaal niet zeggen. Maar wij nemen geen uh, risico met uh, deze spels. We hebben ze te leven van de clubs. Dus dat doen we niet. Maar ik u nog één vraag stellen? Uh, ja, ik, ga je gang. <laughs> um, u kiest voor Kennis vermeer in de goal. Daar heeft u vast een hele goede reden voor. Nou, Tim Krul komt uh, terug uit blessure. Die uh, vind ik heeft zijn niveau nog niet. En uh, ik vind dat de Duitsers uh, veel uh, uh, schieten van afstand. En uh, ja, ik denk dat er weinig keepers in Nederland beter zijn als Kennis vermeer op de lijn. En uh, ik wist ook bijvoorbeeld dat er niet veel voorzetters zouden komen. Nou, uh, daar is Krul uh, ook beter in, vind ik zelf. Maar uh, Vermeer heeft een uh, foutloze partij gespeeld en ook uh, in de opbouw zeer goed uh, gespeeld. Ja, hadden we de discussie van, uh, van Percy Huntelaar? Nu zet Kuit neer. Ja, omdat deze wedstrijd een ander uh, soort. Hè. We hebben meer op onze eigen helft uh, gespeeld. En uh, dan heb je aan Huntelaar veel minder en heb je aan Kuit veel meer. Oké. Okay. Dat was de Bondscoach tegen uh, Ronald van der Geer. Alfons, uh, ik heb een beetje mee te schrijven. Nou, dat weinig weggeven, dat uh, hebben we net van Vlaar ook al uh, gehoord. Dat kon je aan voelen komen dat dat uh, uh, gezegd zou gaan worden. Hij zegt de tweede helft veel beter dan uh, de eerste helft. Te dus snel balverlies. En hij zegt door ons goed optreden in de tweede helft moest uh, de Bondscoach uh, Leuven die moest, uh, kort achter elkaar een paar keer wisselen. Ja, je, we je lacht, lacht. nu. Ja, nee, ik, ik ken Louis Vergaal natuurlijk ook wel. Die, die, die, ja, die weet dat hij ook wel zijn kracht om toch overal wel weer ook iets positiefs uit te halen. Nou, dat is zijn goed recht. En uh, hij, hij kijkt daar vanavond heel anders naar... als, uh, als die 50.000 mensen en wij hier. Um, dus hij heeft ongetwijfeld uh, hele goede dingen gezien. En ja, wat betreft dat vijf keer wisselen... Um, dat doen alle trainers in dit soort wedstrijden. Alleen hij heeft het vandaag inderdaad wat laat gedaan. Maar of dat nou was om, uh, om die aanvalsgolven van het Nederlands Elftal te stoppen... dat uh, betwijfel ik. Wel de keuze voor uh, Vermeer... Hij zegt, uh, Krul uh, was, uh, hij komt terug van een uh, blessure. Zijn niveau heeft hij nog niet echt. En hij zei, uh, uh, ja, we verwachten toch uh, meer afstandsschoten van de Duitsers. Daar vond hij Vermeer dan weer beter in. Terwijl hij toch wel duidelijk uitsprak dat hij Krul toch beter vindt bij, uh, bij de voorzetten. I I I vind je dat een logische verklaring? Nou, Kenneth heeft, uh, heeft inderdaad een uitstekende reflex als het gaat om, uh, om schoten. Zowel van uh, kortbij als van afstand. Dat klopt. Um, soms... Uh, kan het nog wat rustiger als het, als het aankomt op, uh, op voorzet? Ik vind hem dat daar wel al een stuk in verbeterd ook. En Krul uh, heeft datzelfde probleem. Dat hebben we ook gezien tegen Turkije. Dat hij, uh, ik denk, een keer of drie, vier volledig mis zat. En dat zijn we voor het gemak vergeten, omdat het geen goals werden. Maar ja, die moet daar ook nog in groeien. Die heeft wel de lengte, speelt in Engeland. Zal veel van dit soort situaties krijgen. Maar moet ook nog wel een stuk rustiger worden in, in de 16. En ik vind uh, ja, Maarten Stekelenburg persoonlijk nog steeds uh, de nummer 1. En dan de uitleg met betrekking tot, uh, tot Huntelaar. Hij zegt, ja, Kuit is... Uh, de Duitse spelen wat meer op, op onze helft. En dan vind ik Kuit uh, wat, ja, wat beter op zijn plaats dan, uh, dan Huntelaar. Um, wat maak je daar het op? Nou ja, dat hij uh, Huntelaar uh, blijkbaar echt alleen ziet als eindstation in de 16. Dus tegen landen als uh, Andorra. Dat hij veel in scoringspositie komt. Nou, daar doe je hem denk ik iets te kort mee. Geen, maar, ja, geen jager zoals Kuiten eigenlijk meer is. Ja, nou, Dirk inzet is natuurlijk altijd uh, aanwezig. En is alom uh, bekend. Um, en krijgt ook weer eens een keer uh, ja, de kans om ook als reserveaanvoerder... om weer eens uh, 90 minuten te spelen. Dus dat is op zich uh, is dat prima. Maar um, ja, dat, dat, dat, dat die uitleg... Kijk, je kan ook zeggen... Deze jongen speelt in, in Duitsland. Speelt bij Schalke. Het uh, doet natuurlijk extra pijn. Uh, Klaas-Jan wil dolgraag, juist tegen zijn collega's. En uh, ja, wil die graag spelen. Dat, dat is ook iets wat, uh, wat mee moet spelen. Maar ja, daar heeft uh, de, de bondscoach geen, geen boodschap aan. En mm. hij heeft vandaag gekozen voor Dirk Kuit. En, uh, en die uitleg ja, die is uh, wel te billiken, denk ik. Ja, denk je dat hij ook te begrijpen is? Nou ja, door, door hun uh, het, of zal, het zal ongetwijfeld heel goed en duidelijk zijn uitgelegd. Dat zeggen die spelers ook altijd. Dus uh, daar ga ik wel vanuit dat dat ja. gebeurd is. Het ja. doet, uh, doet altijd pijn natuurlijk als je hoort dat je niet, uh, niet speelt. Uh, uh, Huntelaar komt uh, terug bij zijn clubpie. Ja. En dan? Ja, mm. nou ja, ja dan uh, wordt hij daar uh, gedold. Denk en, ik, uh... ja, dat lijkt mij ook. We gaan eens even luisteren of Arjan Robben misschien gedold gaat worden. Ik denk het niet. Als hij terugkomt bij zijn club. Midden in de betoog van Alfons Groenendijk. Maar dat moeten we dan maar beëindigen. Want uh, Arjan Robben is in dit geval <lacht> belangrijker. Wat vond jij van deze avond? Um, ja, dat is, dat is een goede vraag. Um, nou ja, goed, vooraf denk ik dat het voor ons een, een hele nuttige wedstrijd uh, was. En uh, zo zijn we de wedstrijd ook aangegaan. En ik denk dat we in de eerste helft uh, te weinig initiatief hebben getoond. Uh, te weinig lef ook. Uh, ik denk te weinig wat gevoetbald ook. En, en, en wat slordig af en toe in, balverlies, in, in balbezit. En, uh, nou ja, ik denk dat we de tweede helft wel ietsjes beter hebben gedaan. En uh, ja, wat dat betreft uh, was het niet heel spectaculair. Uh, voor, de, voor de toeschouwers denk ik ook niet. Uh, ze hebben niet denk ik op het puntje van de stoel gezeten. Maar goed, uh, um, ja, dat, dat zijn van die wedstrijden, dat, uh, ja, dat zit er ook eens tussen. Ook altijd het dan dat je wat later echt begint met voetballen? Is dat uh, angst? Is dat gebrek aan kwaliteit toch? Of wat is dat? Nou, weet ik niet. Uh, dat is op zich een goede vraag, want dat, dat, dat mag natuurlijk niet zo zijn. En uh, we hadden natuurlijk op zich gewoon de intentie om te voetballen. En dat is natuurlijk ook onze kracht. Op het moment dat wij in balbezit zijn, dan kunnen wij heel goed voetballen. Alleen, ja, dan moet je wel durven. En dan moet je dat ook, dat initiatief tonen in de wedstrijd. En ik denk dat dat een beetje ontbrak in de eerste helft. De tweede helft was dat beter. Hè? Ja, dat zei je eigenlijk al. Dat, ja. dat, dat, dan gaat alles eraf en dan, dan voetbal je eigenlijk wat meer. Ja, ja dan voetbal je wat meer. Ja. En uh, dan zie je, dan kom je ook uh, wat meer naar voren. En uh, bereik je de voorste mensen wat meer. Uh, ik, ik was er zelf dan helaas niet meer bij de tweede helft. Maar uh, dat, had ik, uh, dat, dat was denk ik wat, wat beter geweest. Omdat je uh, ja, in de eerste helft. Uh, het, hebben we denk ik voorin ook uh, ja, weinig. Uh, waren we weinig in het, kwam in het spel voor. En uh, het, het initiatief lag een beetje bij Duitsland. Waardoor we ja, behoorlijk uh, defensief speelden eigenlijk. Bosco sprak vooraf over een eikpunt. Maar kun je wel van een eikpunt spreken als je eigenlijk in deze samenstellingen speelt? Jawel, want ik vind wel dat op het moment dat je... Kijk, je hebt, je hebt, daar, gewoon, je hebt daar gewoon uiteindelijk mee te maken met afzeggingen. Jongens die, de, ja, die, die er gewoon niet bij zijn. Eigenlijk aan, aan beide kanten. Uh, en, en natuurlijk is dat ook wel een, een stukje kwaliteit wat dan ontbreekt.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 Ja, dat blijft altijd bijzonder. Had je ook van die gekke weddenschappen met oranje shirts nee. dragen zoals Rafael en, en die keeper? Nee, nee geen, verder geen gekkigheid. Nee. Ik denk dat het bij de club ook druk genoeg is om, om je met andere dingen bezig te houden. Dank je wel. Okay. Goed, dat was Arjen Robben. Blijkbaar geen afspraak. Even vooral duidelijk, dat was met Atler geloof ik. Die keeper had die de afspraak dat als uh, Nederland zou, als Duitsland zou winnen... dan moest er afval van de Vaart geloof ik. Weet je het? in ja, training in een Duits een shirt. Een shirt ja, dat, ja, dat is van de Vaart. Die zal altijd wel in voor een geintje. Ja, daar moet je toch niet aan denken als Nederland dat je nee. daar in een Duits shirt moet gaan zitten trainen. Um, uh, hij, hij zegt dus gewoon, ja, het was een eikpunt. Gewoon voor Oranje. Uh, je, moet, je hebt helemaal nou te maken met afzeggingen. Voor hem is het ook een eikpunt. Wat praten jullie coach na? Nou ja, hij heeft in ieder geval uh, weer gespeeld. Na een lange blessure natuurlijk is hij heel blij dat hij weer erbij is. En dat begrijp ik wel hoor. Maar goed, uh, die spelers en die, ja, die hele staf, die, zij beleven dat toch anders als, als, als, als wij. Wij zitten te kijken en we willen vuurwerk zien met veel spektakel en veel goals. Ja, ja dat, dat willen we graag zien. Nou ja, dat hebben we niet gezien. En, maar natuurlijk uh, is, is er altijd weer heel veel uit te halen. En ja, dat, dat, uh, dat, dat zal altijd tevreden stemmen. Ze hebben geen goal weggegeven. Uh, tevreden over het aanvalspel, de tweede helft hoor ik. Nou ja, dat, dat, dat kan. Ja. Ja. Uh, het is maar net hoe je het beleeft. En voorin te weinig gebracht, dat zei Robert duidelijk. Uh, ja. Ja, dat ben je het wel mee eens. Ik dat ik zo ja, een nee, goed, we ja. Hebben, dat, dat <kwijnt> wijst al uit de cijfers. Drie om drie uh, schietkansen. Dat is niet al te veel. Nee. Goed, nou, de conclusie van de avond. Kunnen we die uh, opmaken nu? Wat, ja, wat jou betreft? Ja, ik vind uh, toch... Um, ja, dat dit een, een, een, een avond is uh, om, uh, om niet lang uh, bij stil te blijven staan. Je kan er heel veel conclusies aan verbinden. Ik denk dat je dat niet moet doen. En uh, ja, deze wedstrijd uh, die moet je denk ik snel vergeten, want uh, er was weinig te genieten. Gewoon drie keer in het jaar de derby der lage landen stel ik voor. Nederland, ja, België. Dat, uh, dat was wel een spektakel. En dat was uh, veel leuker om te zien. Ja, ja, Goed. Uh, luister even mee. Uh, Saoedi-Arabië uh, van uh, Frenkie Rijkaard uh, tegen Argentinië 0-0. Ik weet eigenlijk niet of Messi heeft meegedaan. Maar het is op, op zich een opmerkelijke uitslag, kan ik me voorstellen. Uh, Roemenië, België, 2-1. Jij weet iets over die 2-1. Die was kort voor tijd, volgens mij, voor de Roemenen. Ja, in ieder geval, de tweede goal was een, een strafschop voor de Roemenen. En dat zou hens geweest zijn van Jan Vertongen. Maar beelden wezen uit dat, het, dat de bal ja. op zijn borst kwam. Dus absoluut geen strafschop. Ja. Zweden tegen Engeland werd 4-2. Vier keer slaat dan. Vier keer slaat dan. Het was voor het eerst sinds van Basti in 1988 dat er weer een hat was tegen Engeland. Slaat dan Ibrahimovic dus. Het werd 4-2. Gabon tegen Portugal 2-2. Turkije-Denemarken 1-1. Rusland speelde tegen de VS 2-2. En Italië verloor thuis pijnlijk met 2-1 van Frankrijk. Nou, meer uitslagen zijn te zien natuurlijk op nos.nl of anders op teletext pagina -1 -1 811. 811. Tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Zometeen eh, Clary Polak natuurlijk eh, in met het oog op morgen. Wij zetten ter afsluiting, hoe is het mogelijk? Toch nog drie minuten van Nederland-Duitsland op een rijtje. Met dank aan eh, Ricky Hoogkamp, onze collega. Dames en heren, goedenavond. Wij willen heel erg graag op dit moment nog even vier spelers bedanken. Die heel veel voor het Nederlandse voetbal hebben betekend. En dat nog steeds doen. Ik wil graag beginnen met Edgar Davids. En de volgende die ik graag een hand wil geven is Michael Reiziger. En natuurlijk Ruud van Nistelrooy. En last but not least, onze assistent trainer van vandaag.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 Suchen wir uns mal die wenigen positiven Aspekte dieses bisher eher flauen Fußballabends. Götze, Mario Götze. Oh, Heitinger verhindert die deutsche Führung. Robbe, Robbe, Robbe. Und uiteindelijk uh, geht die dann über uh, uh, die Achterlijn.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 terwijl Jan Maat misschien kan assisteren. Jan Maat krijgt de bal nu, een meter of twintig van het doel van Neuer af In een korte combinatie, en daar gaat hij bijna! Nee, goede, beste combinatie van het Nederlands elftal. Daar is het fluitje, en niet alleen van de zeggen, Want het was niet best, het was niet leuk, het was saai, het was slaapverwekkend. En we zijn blij dat het voorbij is. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. ADO, PSV. Komt dan toch nog de beslissing op de paal? Heerenveen, RKC. Oh, mooie goal zeg. En dan probeert hij het met links van afstand. Dan heeft hij pech. Ajax, VVV. Wabel legt het bal klaar voor Eriksen. Die schiet hem erin. En kwart voor negen, Groningen AZ. Ja, ja. Hij zit er weer in. Hoor, hij zit er weer in. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Beleef Overijssel in de winter, Dikkensfestijn in Deventer, Kerst in Oudkampen en Ijsbeeldenfestival Zwolle. Ga nu naar winterinoverijssel.nl Macro-winstpakker. Kent pullover of shirt slechts 59,99 euro. De spannende bestseller Grip van Stefan Enter ligt met zijn andere prachtboeken als midprijs paperback voor u klaar bij de boekhandel. Schrijver Stefan Enter, uw ontdekking van 2012.